Ik heb in mijn handen een prachtige steenrode hoes van een langspeelplaat. En het is een Italiaanse uitgave van Count Basie en Duke Ellington met daarop prachtige nummers. En het vinyl kunnen we hier weer draaien in de studio. Dankzij Ruud Janssen, want die komt ook eens in de week komt met een prachtig programma. En van deze mooie cd ga ik het nummer draaien. Wild Man. God, have wasted? The shadow Ja, het is uh, inmiddels uh, was, het, was de regen losgebarsten, uh, Het zag er niet zo best uit en nu begint het eindelijk weer een beetje op te klaren. Dus uh, nou ja, we gaan snel verder. Whenever body starts shaking baby, I'm not faking. You will turn your eyes to me It will be so clear to see That I'm not mistaken And I'm hoping that you'll see What we'll see upon that special day With our hearts is more than words can say You'll be in these arms of mine Eternally I have waited all my life for you But I didn't know To your eyes without blood. Het spannende programma van vandaag hebben we ook een paar uh, langspelplaten... echt vinyl uh, op de draaitafel liggen. En ik heb nu de tweede in mijn handen. Ook weer een mooie hoes... Met ...prachtige letters, een Italiaanse uitgave is het van het Modern Jazz Quartet... ...en het is een LP die meer dan een halve eeuw geleden werd uh, gemaakt... ...en wel op 1958. Ik ga de bezetting al vast een beetje uh, verklaren van tevoren. Het is John Lu Lewis op piano forte... ...Milton Jackson op vibrafoon... ...Percy Hees, contrabass, Kay op batteria ofwel de drums. En uh, het nummer wat we gaan spelen van het Modern Jazz Quartet is Back's Groove... sight I got that old feeling the moment that you danced by I felt a thrill and when you caught my eye my heart stood still once again I seemed to feel that old yearning and I knew the spark of love was still To start for that old feeling is still in my. feeling. Tijdgenoten van Chad Baker waren natuurlijk Jerry Mulligan en Ben Webster. En ik heb hier een prachtige opname van 1959 maar liefst. Laten we gaan luisteren naar een lang nummer van Jerry en Ben met het nummer Who's Got Rhythm. Empire State of Mind. Um, ja, het zit er alweer bijna op. We hebben nog maar een kwartier te gaan. De race is inmiddels afgelopen, dus uh, het komt eraan, het einde. Uh, we gaan snel verder nog met een uh, aantal nummers. Afrikaanse gitarist uh, die is nu net uh, eigenlijk ontdekt door Blue Note en uh, dit, waren dit was eigenlijk zijn introductie uh, single um, er was nog een nummer wat ik graag uh, uh, wilde laten horen, dat is namelijk een, uh, een duet tussen Nora Jones en uh, Outcast uh, Take of Your Cool uh, het is een kort nummer, maar het is wel erg uh, uh, ja, vriendelijk Goed. Het was alweer de jazz-uitzending voor de 24 ste oktober. Uh, wij wensen u een fijne zondag en blijf nog even luisteren, want. Uh, Zoderact. Uh, hij staat al achter me. Ja, kom maar. Ja, <laughs> nee, nou, hoe, hoe heet dat programma? Muziek boulevard. muziek boulevard. Ja, ik dacht dat het op zaterdag was, dus ja, ik hè? zat te twijfelen. Nou, zo direct, dus de Muziek Boulevard. Uh, fijne zondag en. Uh,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 Eerst werden duikers ingezet, maar die moesten stoppen vanwege de sterke stroming. Uiteindelijk is de auto met behulp van sonar gevonden. De bestuurder, een onbekende man, zat er nog in. Hij was door de slagbomen gereden. De werkloosheid onder Duitse ouderen is de afgelopen tien jaar gehalveerd. Dat komt doordat het aantal jongeren afneemt, maar ook doordat werkgevers vaker kiezen voor ervaring. Al dus het Duitse ministerie van Arbeid. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid over de hele linie af. Naar verwachting ligt hij volgende maand voor het eerst weer op het niveau van begin jaren negentig. In de Thaise hoofdstad Bangkok wordt met mannenmacht gewerkt om te voorkomen dat de rivier de Chao Paya overstroomt. Honderden mensen zijn bezig om met zandzakken de dijk langs de rivier op te hogen. Ook zijn er ruim duizend pompen geïnstalleerd. Thailand kampt met zware moesonregens en daarnaast wordt morgen springvloed verwacht. Bij een brand in een huis in Vaals zijn vannacht tien mensen gewond geraakt... onder wie een gezin met vier kinderen. In het huis in Zuid-Limburg brak rond vier uur een korte maar verre brand uit. De oorzaak is onduidelijk. Familieleden uit de buurt kwamen het gezin helpen. Lance Armstrong neemt begin volgend jaar afscheid van het internationale wielrennen. Dat doet hij bij de Tour Down Under in Australië. Armstrong reed dit jaar al zijn laatste Tour de France. Na zeven keer winst eindigde hij nu op de 23 e plaats. En de grote prijs van Zuid-Korea in de Formule 1 is gewonnen door Fernando Alonso. De Spaanse Ferrari rijder neemt in de stand om de wereldtitel de eerste plaats over van de Australiër Mark Webber. Die viel uit toen hij op het natte wegdek de controle over zijn auto verloor.